Leid mij in die waarheid leer, ijver mij wet betrachten, want Hij zijt mijn heilige Heer, ik blijf u al den dag verwachten. Wij zingen psalm 25 en daarvan het tweede en het derde vers. gelezen van het heilige schrift van Psalm 119, beginnende met het 153ste vers, maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof.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 Van Psalm 119 vanaf 153e tot het einde. Zie mijne ellende aan en help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten. Twist mijne twistzaak en verlos mij. Maak mij levend naar uw toezegging. Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken uw inzettingen niet. Heere, uw barmhartigheden. zijn velen. Maar beleven naar uw rechten. Mijn vervolgers en mijn wederpartijers zijn vele, Maar van uw getuigenissen wijk ik niets. Ik heb gezien degene die trouwelooslijk handelen. En het verdroot mij dat ze uw woord niet onderhielden. Zie aan dat ik u bevelen lief heb. O Heer, maak mij levend naar uw goede tierenheid. En begin uw woord is waarheid. En in de eeuwigheid is al het recht uw gerechtigheid. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak. Maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging. Als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van. Maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal des dergs over de rechten, uw gerechtigheid, die uw wet beminnen, hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. O Here, ik hoop op uw heil en doe uwe geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. O Heere, laat mij vrij voor uw aanschijn genaken. Maak mij verstandig naar uw woord. Laat mij speken voor uw aanschijn komen. Red mij naar uw toezegging. Mijn lippen zullen uw lof overvloedelijk uitstorten. Als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben, mijn tong zal spraak houden van uw reden. Want al uw geboden zijn ervaardigheids. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heer, ik verlang naar uw heil, en uw wet is al mijn vermarking. Laat mijn ziel leven, en zij zal u lopen, en laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren straat. Zoek uw knechts, want uw geboden heb ik niet vergeten. Tot zover. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, heren, wij mogen nog volgens uw goddelijke langmoedigheid en tijgeduld. Nog wezen in het leven, in het gede der genade. En heren, mogen die begagen om nog een teken te geven in deze middag, dat ge nog van ons af weet. Niet alleen naar onze zonden, want dat weet ge zeker, maar ook, hier naar die eeuwig vrij verbond. In Christus Jezus, ach, mocht uw lieve geest dan nog eisen, om te getijgen van uw eigen werk. In de zielen van uw eigen volk, Uw eigen kind. Die u van eeuwigheid lief heeft gekregen. Door uw eeuwig welbegaag. Heren dat je in de volheid des tijds heeft opgezocht. En die je geleerd heeft. Volgens uw wet. Dat ze zeer schuldig zijn. En heren dat ze leren mocht. mocht en steeds weer in leren mocht. Dat ze nog groter zonder wordt. Want och af en wij door uw geest. ontdekt wordt aan onze erg zonde. Onze dagelijkse zond. en de smette zonde, dan blijft er van mens niets meer over dan alleen maar ongerechtigheid. En die heren, oh mocht je nog eens bekend maken aan dat arme volk, die het in de nood wel eens mochten ijs geven naar mij, Onferm ge, onferm ge nog over mij. Als een die totaal molaat is. En bedorven is van het hoofd naar het voedsel ertoe. toe. En dat gij nog het ons mogen aanschouwen in hem. In wien dat u al uw welbehagen in hebt, En in wien dat uw volk nog aanschouwen vindt. Aan de grond van recht en gerechtigheid. Heren mogen ons gedenken wanneer dat we samen mogen vergaderd zijn in deze middag in uw bedigheid. Mocht gij als die grote voorbidder in de hemel en dat op grond van uw offer, waar dat hij zelf heeft, hij zelf geofferd als een rand. Doen voor de zonde van uw uitverkoorde kerk. Heren dat ge daar nog eens pleiten mocht voor uw vader. Dat uw kerk nog gedenken in de strijdperk van dit leven. En dat ge nog eens heven mocht. O dat als dat de wij dat gehoord heeft van uw woord. Waar dat de dichter vraagt. Heeft leven aan mijn ziel. Ach, Heere, dan is er een volk dat leeft en nog vraagt om het leven. En zou ge dat nou eens even, Heere, dat dat levende volk door Ie nog eens leven mocht, door de werking van uw lieve geeft, door het waarachtige geloof, en dat op grond van dat enige recht, en dat in ieder tweede persoon, in de heilige drieënigheid. Heren zou gij dat nog vanmiddag geven. Dat dit nog eens in dienst mocht wezen van voorbereiding. Voor uw heilige avondmaal. En dat gij nog eens. Licht over uw eigen werk nog eens heven mocht. Maar ook dat gij valse gronden ontdekken mocht. En wat we gestolen heeft dat we nog eens oprecht. Maag om het terug te heven. En nog in onze armoede en in onze naagten nog eens voor God te mogen komen. Heren, gedenk hij trouw verbond aan Abraham, die knecht gezworen. En gedenk dan, heren, wat onbekeerd is. Wat legt nog in de midden van de dood, in de dood. En dat gij nog eens wortelen schieten mocht. O, van uw goddelijke heren, dat gij het nog geven mocht, dat er nog eens zielen van het dood nog eens levend gemaakt mogen worden door u, door u alleen, en dat gij uw arme volk nog eens onderwijzen mocht en leiden mocht, in dat uw weg, in die nauwe weg, dat door u leidt naar het eeuwige leven, en heren, mocht dan nog geven, dat het nog eens goed mocht wezen om samen te wezen rondom uw woord. En heren, mocht hij het zegenen tot verheerlijking van uw naam, tot troost en tot onderwijs van uw kerk hier op aarde. Help ons dan in het spreken en in het gehoor. Gedenk ook hier de noden, de zieken, de zwakken, de oude vandaag, die met ons niet meer op kunnen komen, mogen ze nog bezoeken, waar dat ze zijn, ook in deze midden Heer. Gedenk aan die ganse kerk, land en volk, over het ronden en brede der aarde, in al de bange tijden dat er we in leven, en mogen nog ons. Zegen als een land en een volk, om waarlijk nog eens in de schuld voor U mogen gebracht worden. Here, help ons dan en verblijd ons nog door Uw daden en dat we nog gegeven mogen worden om in U te eindigen. Wij vragen het eitgenaden om Christus willen. Amen.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 U mag graag hen in het lijden, Die onbezweken trouw zal nooit gonfal gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Wij zingen Psalm 89, 7, 8 en 19. Geliefde gemeente, we mogen u een aandacht vragen voor onze tekst Dat wij, vind ik in het voorgelezen hoofdstuk Psalm 119 En daarvan vers 175 Deze woorden Laat mijn ziel leven En ze zal ij loven en laat u richten mij hulpen tot zover. In deze midden winnen we samen voor een voorbereiding voor het heilig avondmaal. En daarom is onze thema een woord van onderzoek aanhaande de echte werken des Heren. En dat willen we zien met de helpdes hier in het eerste plaats. Onze tekst dat spreekt over een gebed. En dan zegt het laat mijn ziel leven. In de tweede plaats dan spreekt het over een arbeid. En daar staat in Gods woord. En ze zo. U loven. En ten derde. De gronds. De grondslag daarvan. En dat is gevonden. En laat u rechten. Mij gulpen. Een woord van onderzoek. Aangaande de werken des Heren. In de hart van Gods volk. En dan in het eerste plaats een gebed, het tweede ene arbeid en ten derde de grondslag daarvan. Gemeente, en wij in Gods Woord lezen over de profeet Elia, toen de Heer hem opgenomen heeft in de eeuwige heerlijkheid dan staat er geschreven in Gods woord van de profeet Elisa, dat hij zegt, wagens Israëls en rijden. En dat heeft feitelijk te zeggen, dat de profeet Elisa in ernst de verlanging en zorg zag, dat zijn meester hier op aarde, de profeet Elia, dat hij wordt weggenomen van hem en thuisgebracht in de eeuwige geerlijkheid. Dan heeft de profeet elia met zo'n verlanging in zijn ziel en eenzame gevoel van de gemiste. Van een andere bidder hier op aarde. En als Elia de profeet opgaat. Dan zegt het in Gods woord dat het mantel van Elia dat viel terug weer op aarde. En dat wijst op het ambt van Elia. Maar als we lezen in Lucas 24, dan lezen wij van het hemelvaart van Christus. En als Christus opgenomen wordt in het eeuwig heerlijkheid, dan zegt het niet in Gods woord dat de mantel van de Christus teruggevallen is hier op aarde. Als de profeet Elias thuis gebracht wordt. Dan is de voorbede van de profeet over. Maar af die gezegende middelaar. Jezus Christus. Opvaart in de hemel. Dan gaat hij in de hemel. Met de mantel van zijn ambtelijke bediening. En dat is. De voorbidden van Christus in de hemel. Want het staat in Gods woord. Als Christus aan de rechterhand van zijn gezegende vader voorstaat. Dan staat hij daar als een dat offert. En als een dat voorbidt. Voor zijn kerk hier op aarde. En dan mijn hoorders. Dan kennen we dit. Verschil zien tussen de profeet Ilia. en tussen die gezegende profetische ambt van Christus, maar ook zijn Hoge Christusse ambt en ook zijn konink, koninklijke ambt. en wat een voorrecht voor dat arme Kerk hier op aarde. En dat is in onze tekst, dan wordt dat waar. En ook in een eer van voorbereiding voor het heilige avondmaal. En dan Psalm 119, dat is gekend als een zeer zegende psalm, waar dat het echte leven van vrije genade wordt inverklaard. En werd dat er een volk hier op aarde. Door genade. Voor wien dat het heen vreemde zaken zijn. En daarom gemeente. Af van onze tekst komt te belijsteren. Dan is het eigenaardig. Want de dichter die komt te vragen. En dat hoor je menigmaal in deze psalm En dan zegt hij. laat mijn ziel leven, dat is iets bijzonders, dat is eigenade mijn ouders Want af en wij erover mogen denken, dan is het het een gebed van een levende ziel. Want de doden die vragen niet om het leven. Het doden dat vragen niet naar God. Maar hier is een dat vraagt. Met een gebed. Naar het leven. En dan moeten wij even daarbij stilstaan mijn hoorders. Hoe is die dan daarbij gekomen. Dat hij dat echte leven. In het, beo in het beoefening komt te missen. Omdat hij door God levend gemaakt geworden is. Want door onze diepe val in adem, mijn hoorders, dan zijn wij dood en dood voor onze dode toestaat. En wat zijn er velen die nooit, al hanen ze met de naam dat ze leven, maar nooit heeft geleerd het gebed van het kind Gods hier, in onze tekst, die het al door hebt en al leeft en die hebt dat leven in der eigen, waar dat God niet van af weet. Maar hier is nou een arme volk en dat is een volk dat voor de, voor de eigen christendom van vandaag, dat is een volk om veracht te worden, want dat is een volk. Die zo arm geworden door genade En die moeten steeds inleren. Dat in en van zichzelf kunnen ze zich geen heen adem van leven der eigen geven. Ook na ontvangende genade. Zo wat we willen zien gemeente. Ook aan handen de heilige avondmaal. Dan is het de vraag. Wat kennen wij persoonlijk. Van deze bidden. Deze arbeid. En de grondslag daarvan. En dan is het een gebed. En dan is het de vraag mijn hoorders. Kunnen we er wat van. Want wat nodig is in een eer van voorbereiding. Af Gods woord. Onze leven komt te verklaren. Het gaat niet over wat de wij denken. En ook niet over wat de wij in onze gevoelens komt te gevoelen. Maar is onze leven naar het woord Gods? Dat is de vraag mijn God. En dan weten wij dat het mens van het natuur. Hij begrijpt het niet, hij verlangt het niet en hij vraagt er niet naar. Voor sommigen is dat vanzelf te sterk uitgedrukt, want er zijn sommen die willen dit nog bijhouden dat de mens met zijn vragen die nog wat doen kan, maar God spoort. En daar gaan we nou niet over in uitbreiden. Over de verantwoordelijkheid van de mens. Een mens is wel verantwoordelijk. Maar met zijn verantwoordelijkheid heeft een mens nooit in oprechtigheid naar God gebracht. No nooit in te nimmer. Een mens weer in zijn, in zijn gedachten, in zijn wetenschap, avonder we Gods woord zijn opgebracht. Dan weten wij dat de mens bekeerd moet worden, zou het wel zijn voor dat onzaggelijke eeuwigheid. En dan kan je ook nog zo ver gaan door algemene genade, dat de mens nog eens vertellen kan, ordelijk ook. Hoe dat een God een mens bekeert, dat kan ook wel. Omdat de mens geleerd wordt en leest wordt in, in Gods woord en in de voorvaderen. Ook in de herverklaring van de geschiedenissen van bekering. Maar dat is geen grond voor de eeuwigheid. En ook geen kenmerk van het echte leven. Het kan wel wezen. Want als de Heer komt te werken in de ziel van een mens, dan krijgt dat ziel, die krijgt verlanging om Gods woord te lezen. Vergeet dat maar nooit, meneer. En als dat niet waar is in je leven. Gooi je hoop maar weg hoor. En Gods volk. In, in dat volk. In wie God komt te werken. Dat krijgt. Een wens. Voor wat er ze vroeger gegaan heeft. Begrijp het. En ik zeg het niet te sterk. Dan krijgt dat volk een begeerte Voor wat er ze eerder heeft gegaan. Maar dan hoor ik iemand zeggen: maar dat kan toch niet waar wezen? Om nou dat woord te gebruiken, wat een mens eerder heeft gegaan. Want, er zijn mensen die zeggen: Ik ga wel, ik ga. Ik haal naar nou Gods heis. En dat is voor mij niet zo moeilijk. Ik lees Gods woord. Ik lees wel goede boek, boeken. Maar niet om te zeggen omdat ik nou eens lief krijg wat ik haat. Maar wat ik zeggen wil gemeente. En dat gaat niet over boeken. Of over Gods woord lezen. Maar ik zeg wij zijn vijanden. En wij zijn haters van Gods werk van vrije genade. Een mens die wil behouden worden met het broken werkverbond. Maar om behouden te worden. In de weg van vrije genade is. En blijven mens. en vijand van. En daarom komt hij lief te krijgen. Wat hij eerder heeft gegaan mijn hoort. En laat me nooit over dat waarheid overstappen. En dan krijgt dat volk te zien. Als dat ze nooit gezien heeft. In de leven. Net zoals die man die blind geboren was. Die zegt. één ding weet. Maar dat ik blind zijn geboren. En blind geweest. Dat niet zie ik. En dan zie je het. Op zo'n andere weg mijn oor. Maar nu gaat het in het eerste. Over dat gebed. Laat mijn ziel leven. En dat zegt dit. Dat is nou de gebed. Van een levende kind gods. En je zou wel zeggen. hoe. Hoe komt het dan dat hij nog naar het leven vraagt. En dat is nou net de zaak mijn hoort. Dat is net de zaak. Begrijp je het mijn hoort? Dat een levende kind. Om leven gaat vragen. Als je daar wat van begrijpen mocht mijn hoort, Dan ben je. Dan ben je gelukkig in je ongeluk. Gelukkig. In je ongeluk. Maar met dat ongeluk. Kunnen we ook niet leven. En maak er ook maar geen grond van. Want het is geen grond voor de eeuwigheid. Een mensenongeluk. Is geen grond voor de eeuwigheid. En alhoewel. Als God komt te werken. Dan komt dat mens. Door het geluk. In het ongeluk te leven. En nou. Voor dat ziel. Dat door God levend gemaakt wordt. door de wedergeboorte. door dat ene zaligmaker Christus Jezus. en door de toepassende werk van het Heilige Geest. naar Gods eeuwig welbehagen. van het eeuwige de verkiezing Gods van alle eeuwigheid. Maar nou gaat het over die ziel. En wat gaat die ziel nou voor vragen? Dat levende ziel. Die vraagt om het leven. En dat is genade mijn woord. Want dat is een ziel. Die heeft en dat moeten wij maar kort uitdrukken vanmidden met de helpen dus hier. Maar dat is een ziel die heeft geleerd de dood in te leven. Want staat in die woord: Laat mijn ziel leven. En dat ziel leeft in de midden van de dood. En dat ziel komt in te leven. Dat in en van onze zelf om de zonde is niets anders dan de dood. En heb je dat nou mogen leren kennen in je leven? Dat bewegen de schuld is de dood. De bezoldering van de zonde is de dood, mijn hoort. En daar is een. Val ik op aarde die de dood in ga leven. Wat het is om tegen God te zonder. Want alles die zegt zo duidelijk toen de wet gekomen is. Toen, toen de zon de zonde geworden is door de, door de wet. Dan heb ik gestorven. Dan is die de dood ingegaan vanzelfs door het diepe bondsbreek in adem, daar zijn we de dood ingevallen. Want de Heer die heeft gezegd in de dag dat je ervan eet, zou we de dood sterven en het mens dat heeft het heestelijke en hij zal het tijdelijke en eeuwig in de dood sterven zonder dat hij door God weer wederom geboren wordt. En de Heer Jezus Christus die heeft gezegd in Johannes 3, zonder dat de mens wederom geboren wordt, dan kan die de koninkrijk gods niet beërven. Maar nou dat dat mens dat dood gaat leven. En dat is nou een mens onder de verschuldiging van het wet. En waar dat de zonde zonde gaat worden. We hebben vanochtend gehoord, mijn hoorders, over het zevende gebod. Maar wat is er nou een verschil om het te horen? En om, een, om de schuldenaar voor God te worden. Dat is een verschil van dag en nacht. Wij kunnen het horen, wij kunnen verschrikt wezen. Maar waar er geen goddelijke berouw is over de zon. En nou hier gaat het over een. Die het ware berouw komt in te leven. Ons eigen in de dood. En eigen schuld. Daar gaat de vinger niet meer naar een ander wijzen. Maar daar word ik die schuldenaar. En die komt de schuld te aanvaarden. En die komt te getijgen mijn woorden. God is recht in al zijn recht en recht. Dat is een mens die voor God komt te erbij. En de schuld aan te varen. En in de aanvaring van de schuld. Komt hij met de dood terecht. Dat is nou een levende ziel. Die met de dood terecht komt. En eigen schulden. En nou dat is een ziel. Dat vraagt om het leven. Laat mijn ziel leven. En waarom vraagt nou dat mens. Laat mijn ziel leven. Want dat ziel die komt te leren. Door genade mijn hoor. Dat, dat bijten Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverdriet. Die ziel die komt in te leven, dat die nooit meer, ook naar het werk verbond, ooit het leven meer kan ervaren. Dat is een ziel Dat komt in te leren, mijn hoorders, dat het al dat van zijn eigen is, is zonde. En zonde is de dood. En dan wordt de mens zo ongeluk. En zo gaat dat arme mens over de wereld. Maar niet om die wereld. Door dat ene naam die gegeven is onder de hemel, Dat er een leven buiten de mens is. Een leven door God de Vader gegeven. In de zoon van zijn Eeuwige liefde. En dat is nou een volk. Die mocht door God leren. In de openbaring van Christus. Dat er een weg is. Dat dit dode leven kan. Dat dit dode leven kan. En nou in onze tweede gedachte mijn hoortes. Dan gaat het over de arbeid. Waar dat over gaat. Wat dat ziel verlangt. In die diepe wegen van de dood. En dan vraagt u voor. Laat mijn ziel leven. En waarom? En ze zal ik u lopen. En dat was nou de zaak mijn dus, In de schepping van hemel en aarde. Om de ere gods. En nou dat ware werk gods in de ziel. Dat vraagt om dat leven. Want we zijn zo ellendige mensen, mijn hoort. Want Wanneer een van ons en eigen dan vragen om te leven, dat we het nog eens een beetje gemakkelijk op de aarde mogen hebben. Een beetje rust mogen hebben te midden al de strijd. En daar zijn ook die zaken die vragen om het leven, om het makkelijk hier op aarde te hebben. Maar dat is ook te vrezen, mijn hoorders, af dat nog van de echte rechte grond van het. Van de rechte groen komt. Want dat is niet volgens deze tekst. Deze tekst die hebben een doel. Met het leven. En wat is dat nou in uw leven mijn God. Wat is de doel. In het gebed. Wat vraagt het om. Dat ik door God benadigd mocht wezen En leven mocht. Dat ik Hij. Dat ik zijn naam loven mag? Dat zijn naam dat moet eeuwig eer ontvangen. Is dat nou het wens van het gebed? Dan vraagt dat ziel niet. Voor een makkelijk weg door de aarde. Dan vraagt dat ziel niet. Om maar te kennen dat zijn zonden is verheven. En om daar een grond van te maken. Om verder een rustpad te mogen lopen hier op aarde. Maar hij vraagt om het leven. En daarom hij vraagt. Door die zegende werk van de heilige geest. Dat door dat dierbare bloed alleen mogelijk is. Want buiten Christus is God een eeuwige gloed en een tierende vier mijn lood. En nou is er geen leven buiten dat tweede persoon. En daar komt dat ziel in te leven. En nou vraagt het ziel, laat mijn ziel leven. En zij zo, u loopt. O, oh, wat is dat niet een dierbaar stik van de genade, mijn oorde. En wat er wijst dat dan, wat wijst dat gebed op. Dat wijst op dat lieve wezen, die de dood heeft gestorven, mijn oorde. Door de verheerlijking van de deugde gods. En door dat dood. En door de opstanding van die gezegende middelaar. Mag er een kerk hier op aarde. Bij ogenblikken door de oefening van genade. God bedoel En daar gaat het nou over. Daar gaat het over ook in de bediening van het heilige avondmaal men ook. Om God te bedoelen. Want de Heer die heeft gezegd. Doe dit in de herdenking van mij. Dan gaat over die tweede persoon. En in die tweede persoon. De drie-eenigheid van het goddelijke drieënigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat mijn ziel leven. Om u te loven. En daar komt... Onderin verklaart mijn orders dat bijten hem is geen leven. En zonder hem kunnen we niets doen En nee. nou er is een volk hier op aarde. Die krijgt dat waarheid nou lief. Dat waarheid. Zo so lief in de leven. Er is een keer een, een, oude, een oude man gevraagd aan een jonge man. Op een gezelschap. En die jongeman die leefde onder de indruk over de overtuiging van de zon. Dat zouden we zo maar zeggen. Die leefde zo diep in zijn ogenlijk. Alle mensen kunnen bekeerd worden. En gij niet. En die oude bekeerde man die zei tegen die jongeman. Het valt voor je niet zo mee is wel. En weet je wat dat jongeman zegt? Het valt voor mij nog zo mee. Het valt voor mij nog zo mee. En de oude man die vraagt die jongen waarom. Oh, hij zegt. In al mijn ongeluk. Ik ben nog hier in de gede der genade. Ik ben nog niet in de hel. Want dat heb ik verdiend, zei die jongen. En die heeft de Heer dat ik er nog onder de gezelschappen nog zitten moet. En al nou kom ik er nooit. Ik ben er nog onder. Vouw er me nog zo mee. Want als de Heren met me afhandelen zou naar mijn zonde, Dan was ik hier niet meer. En daar is een volk die dat ingaat. Maar je moet goed begrijpen wat erbij be bedoeld was met oor. Want... Maar ik geloof dat het echt waar is. Als dat ingeleefd wordt. Dan wordt de mens wel ongelukkig. Maar dan krijgt hij nog te zien. En dan zegt waar. Dat God nog zo goed is voor de mens. Dat mens nog eens hier op aarde. Aan de voetbank van God nog een plaats moet hebben. Dat hij nog niet voor eeuwig weggeworden is. Maar daar staat het hier. In Gods woord en in onze tekst. Laat mijn ziel leven. En ze zullen je loven. En nou de wens van dat echte volk God. En dat is nou een kenmerk van de echte genade mijn hoog. Als ik daar nou gebracht moet worden. Ik moet er al door gebracht worden. Dat, dat komt de dichter te verklaren. Want hij zegt. Geef leven aan mijn ziel. Ik kan mijn eigen er nooit brengen. En dat kerk, dat komt er nou. Oh, elke dag naar te vragen. Vanzelf, mijn Dus Er zijn zoveel vragen, ook in het gebed. Dat maar weinig oprecht zijn. Maar dat mens, dat komt er wel naar te vragen. Maar er komen ook tijden in dat leven, dat dat echt wordt. En dat de mens niet verder kan gaan. En daar gaat het uit de diepte. Laat mijn ziel leven. En wat is nou de leven van dat ziel? Want dat is hier echt verklaard. Wat is de leven van Gods volk? Wat is het leven? Dat is om God te verheerlijken. En dan Paulus die zegt. Dat de kerk hier op aarde. Die mag een beginsel ervan ervaren. Een begin. Want wat voor de eeuwigheid bewerkt. Is, wat zou de de kerk in de hemel doen. Niet op het ogenblik? Als je daar eens even over mocht denken. Wat zou de kerk dat boven is. In deze ogenblik bijbezen wezen. Om eeuwig op te roken. En daarom. Dat echte werk van de kerk, van God hier in de kerk, hier op aarde, die komt erna te vragen. Laat mijn ziel leven en ze zullen u wat loven. Wat krijgt de kerk bij ogenblik? Die tweede persoon in de goddelijke drieënigheid. Die lieve wezen, toch lief. En daar gaat de kerk leven Dat zonder hem is geen leven, begrijp je het mijn eens. En nou als je daar wat van kind in je leven, van dat leven, dat leeft wanneer dat het hem loopt voor mij. Als je daar geen vreemdeling van bent, dan zegt de Heer, doe dit in herdenkenis van mij. Maar laten we maar eerst zingen van psalm 119. En daarvan het 85e 85 vers. O Heer, sla toch op mij. Geschrij uw oog. Wil naar uw woord mij geest verstandig maken. Wij zingen psalm 119. 85 en 88. derde gedachte dat spreekt over de grondslag van die gebed en van die arbeid en dat is volgens Gods woord laat mijn ziel leven en ze zal ij loven en laat die rechten mij helpen zo dat ziel in deze psalm de dichter die vraagt om dat leven. Dat leven dat God loven mocht. Maar daar wil hij er nog wat bij hebben. Niet feitelijk wat erbij hebben. Maar hij wil weten op welke grond. En dat spreekt over dat ene grondslag. En dat ene grondslag. Dat is. Dat prijs van Christus. Dat is de grondslag van zijn gebed. De grondslag van het loven God. Omdat Christus dat gekocht heeft voor zijn kerk. Op grond van recht en gerechtigheid. Op grond tot de verheerlijking van zijn Vader. En de verheerlijking van de deugden Van recht en gerechtigheid, Van waarheid en gerechtigheid. Maar <tacht> Wat heeft dat dan gemiddeld te zeggen namens. De dichter die wil het onderzoeken volgens Gods woord. Is er een recht. Dat het diep bedorvende ademskind. Nog eens vragen mocht om het leven. Na de wedergeboorte. Om de zaak niet in, in de verkeerdigheid op te nemen. Is er dan een recht. Dat zo'n mens. Leven gemaakt na de, aan zijn dood Is er een recht. Om nog naar leven te vragen. En dat wil die nou weten. Is dat ook bij eer? vraag mijn houders. Het is een nauwe vraag mijn Want een leven buiten de recht. Zou enkele leven wezen voor de tijd. En dat straks met de dood eeuwig weg zou Miljoenen reizen met een hoop. Midden gebed en gaat met hippelen en spring om God te loven. Maar het is allemaal bedrog. Wat de Jan daar heeft over geschreven van de poort van de hemel, was de weg zwaar met mensen naar de hel. Wel overgesproken van bidden en van loof. Maar nooit gedacht dat het een grondslag van recht moet hebben. O, mijn hoorders. En mijn lieve hoorders, die er wat van weten, mochten ge de grond ervan. Heb je de zaak wel eens ondergezocht? Wat de grondslag voor uw gebed is, wat de grondslag is om uw loof, Is er bloed? Je weet toch volgens het oude testament. Dat als er geen bloed op het dier post, post was. Dan was er nog geen leven mijn ons. Als sprak in die heizen die mensen van leven. Als er geen bloed was. Was nog een de dood mijn ons. En rekende maar op hoe mooi dat een mens praatte kind. Hoe vroom dat een mens aan kan doen. Zonder het bloed zou het één dag geraad hebben mijn ooit. En daarom is zo'n nauwe onderzoek. Ook volgens onze tekst. Want de dichter die hier. Die mag grond onder zijn voeten hebben. En grond onder zijn gebed. En grond over zijn, onder zijn arbeid hebben mijn ooit. En hoe staat niet de zaak met die. Af het over de recht gaat. En is, dan is er een volk op grond van recht en gerechtigheid. Daggebed mogen oefenen. Laat mijn ziel leven. Om u te geloven. En dan zegt het in de derde plaats. Laat uw rechten mij helpen. En daar gaat het arme Adamskind, die gaat wijzen aan de rechterhand van God en Vader op die offer. Want Christus is in de hemel geweest, missen het dier, missen, missen menselijke het En er wijst nog van die haten in zijn hand. En ook op zijn zij. Daar als recht. Want hij is daar als de rechtspraak van zijn kerk. En daar is een volk. Die door dat recht. Tot de verheerlijking van God en van zijn deugd. Op grond van recht mogen vragen. lam is zielig. En nou. En dan gaat dat arbeid. dat gaat in die weg. Om God te loven. En die komt de Heer. In de bediening van de sacrament. Van het heilig avondmaal. Komt die recht. Te verklaren. In die gebroken brood. In die uitgestoorde wijn. Daar zijn nou de zaken van het recht. Dat dat volk op recht en gerechtigheid een plaats ontvangen aan de tafel des verbonds. Dat is wat men ons gekocht met zijn dierenbare bloed. Toegepast door de heilige geest. En een volk door God bereid om een plaats die gezegende tafel te mogen opvangen en dat op grond van mij ach ik hoop val ik van God dat de Heer je ziel er nog eens mee oefenen waar we leven in gevaarlijke tijden want er komt wat af vandaag aan de dag die de eigen niet kennen die God niet kennen en werd dat de zaken van de zaak helemaal vreemd zijn. Zou mij eens onderzoeken. De gronden. De dichter die mocht met de zaak voor God komen. En dat is nou de verschil. Mijn God. God maakt zijn volk oprecht. En God brengt zijn volk in de oogmoed en in de onwaardigheid. Maar ook de oprechtheid. En daar gaat hij de zaak voor God liggen. Laat mijn ziel leven. Dat ik u loven Want om de avondmaal mee te, mee te leven. Of om daarin mede te delen. Dat gaat niet om ik af u. Maar dat gaat om hem. En nou dat leven in de ziel van dat mens. Wel, wel ik zou het maar zeggen vanmiddag gemeente. Hoe meer genade, hoe armer dat een mens wordt. En of dat je ervaring niet is, dan is dat geen goede grond. Hoe meer genade, hoe armer dat de mens wordt. Hoe meer leven, hoe meer de dood ingeleefd worden. Wel Gods woord dat zeg ik heb overgelaten. En arme en een ellende gevolgd. En die zou op de Heere vertrouwen. En wat is nou dat vertrouwen op God? Dat staat hier in onze tekst. Laat mijn ziel leven. Dat is niet dat goddeloze trouw dat zegt zou maar goed komen. Als vaak gezegd wordt vandaag aan de dag. Maar dat trouw dat komt in het oefen van het leven uit. In deze gebed. Laat mijn ziel leven. En zij zul u loven. Want dat is, dat is een echte werk. Dat is een ware werk. Dat uit de hemel komt in de ziel van een mens. Dan zegt hij. En zij zul u loven. Vanaf de Heere dat mij heeft door het oefening van het geloof. Want het geloof is zo'n dierbaar stik van de zaligheid mijn oor. En dat is zo kostbaar. Dat waarmakende geloof. Dan wordt het waar in de ziel. En dan mag de ziel zeggen. En zij zou u loven. En laat uw rechtigheid mij geloven. Weet je wat dat bedoelt mijn hoor? Dan is er geen één die er tegenop in komt. Want daar heeft Satan het verloren. Op de grond van de recht van die tweede persoon. Want daar heeft hij eeuwig de duivelskop vermoord. En daarom door hem. In zijn eeuwig welbehagen gods. Mocht er een volk wezen. Ook aan de heilige dus. Dat hij voor zijn kerk hier op aarde komt te geven. Een plaats. Door het gekopende bloed. Dat hij gekost heeft voor zijn kerk. Hier op aarde. En een plaats heeft gegeven. En dat mag me veel beseffen. O, oh, zonder benen. Wel eens aan de tafel zitten met David. Met die meerdere David. En dan ziet hij niet meer dat hij geen benen hebt. Maar dan zit hij aan met de koning. En dan mag hij mee. Eten. En dan haf je vraag Ga mij, mee van mee he Dat is het in ons. O, oh, hoe durf je eraan te zitten. Dan mag hij zeggen. Het is getekend in de hand van de koning. En dat heeft waarde. En dat heeft recht. Mijn oh ik hoop dat de Heer even mocht dat je er, dat, er, dat je er bezig mocht mee wezen. Oh om de zaak eens onder te zoeken. Hoe staat het dan met mij? Aangaande deze levende hangen. Deze levende klanken van de echt. Genade met En ik hoop voor Gods echte volk. Dat de Heer dat nog bij vernieuwing, want denk er maar niet vreemd vanaf wat wij zeggen bij vernieuwing. Want het is hier op aarde voor Gods echte volk. Hier een beetje en daar een beetje. En dan mag je de woord vernieuwing gebruiken. De christendom van onze dag, die hebben we vernieuwd. Die eigen van morgen tot nacht en nacht tot morgen. Maar er is een volk. En daar zou een valk blijven van die dierbare ogenblik, dat ik leven mocht. Leven mocht om hem te lopen op de grond van recht. Op de grond van de verheerlijking van de deugd En dan is het hier, vrede met God. Door Christus Jezus. En door de oefening van het heilige geest. Dan mag de kerk wel eens zingen. God heb ik lief. Die getrouwen lief. Dan mag de kerk wel eens zingen. Onze koning is van Israëls God geweest. En dan mag de kerk bij een ogenblik. In de kerk van dit leven. Dan mogen ze in hem verblijzen. En dan mag het waar worden. Bij een ogenblik. Wat de kerk wel eens van zingt. Het vroom volk, Zo guppelen van zielverkund. Dat zij van wens verkrijgt. Mocht de Heer het heven mijn hoort. Ook in de volgende sabbat. Dat de wijn, dat de wijn dat, dat nog eens in mocht leven. Dat mijn ziel leven mocht. En dat ik hem loven mocht. En als het hier staat en laat die rechten mij helpen, ook om daar te komen. Want daar is het overwinning in het strijd. Daar heeft Satan het zaak verloren. Dat boze tierde van het mens die moet ondervallen. En dan mag het even adem krijgen. In de strijdperk van het licht. Dan zegt de Heer is het meer in eet. Want het weg dat zal te veel zijn. Want Want voor de kerk hier op aarde is de weg van strijd. Van vervolging, van gaten. En al wat niet meer noemt het maar op. De paal is de apostel die zegt. Mij is wachten, banden en strijd en vervolging. En zou niet beter worden. Maar hij is het overwinnen in de strijd. Ook voor zijn ware kerk vandaag aan de dag. Geliefde goerders. Dan zouden we maar eindigen met de vraag. Hoe staat de zaak dan met ieder van ons? Al leven we nog in die dood dat de dood niet spreekt. In de dode dodigheid van de val, Wat een onzaggelijke iets. Om in die staat van de dood. En uitwende vrede te hebben. Dat straks voor eeuwig weggenomen zou worden. O, ik zou zeggen gaast die een spoedig jommies levens wil. Want God komt. Hij gaat voorbij van genade. En dan komt de eeuwigheid. En wanneer dat er in onze midden zijn. O, oh, die zou wel zeggen. of oh, ik nou het maar wist. af ik maar wist. Dat het nou echt van God is. Doet het dan bij de toetsteen van Gods woord. Wat is dan hier verlangen. Is dat naar. Dat leven dat buiten is en om hem gaat. Dat is om God niet te kennen missen. Als sta je onder de grote pak van je zonde en nog niet God kennen missen. Als dat nou echt waar is in een mensenleven. Dan op Gods tijd zou de weg openbaar. In de zoon van zijn liefde. Maar dan komt de vraag er weer. Als dat ik eerst gezegd. Af ik wist dat nou maar waar was. Want er is een volk die zegt. Dat het niet vreemd is. Maar ik ben zo bang of maar waar is. O vraag dan maar verlicht En waarheid in het binnenste. Ga me niet op je voel. Ga me niet. Ga niet over... Om een plek te zitten op de avondmaal. Nee vraag maar dat God mij aan je ziel spreekt. O dat je mocht zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En vol ik van God eindig. O hoe is het nou. En je weet wel domi die heeft zo vaak gezegd. Breng van het vissen die genauw gevangen. En hoe gaat dat dan met dat heestelijke leven? Over niet wat twintig, dertig, veertig jaren terug plaats heeft genomen. Maar is er nog van die vis die genau gevangen Want het laatste bezoek is de beste verzekering. En de laatste bezoek is de diepste oogmoeder. Mocht God zijn woord zeggen, Luistert mijn hoortes. Af dit de taal vreemd voor je is. Komt er maar niet naartoe. Maar als je mocht zeggen. Door genade. Dit is mijn leven, En dit is mijn leven, Al was er geen wereld meer. Dit is mijn leven. O luistert mijn hoortes. Laat mijn ziel leven. En zij zullen u loven. En laat die rechten mijn gelukken. Amen. Heren, mocht uw woord nog eens zegenen. En dat gij het nog eens toepassen. En dat gij nog ontdekken mag wat van u is. En wat van ons in eigen is. Verzoen onze zonde in spreken en in het komen. We leven in zo'n donker. Zo'n bange tijd. Waar er zo weinig kennis is. Van de zaak. Van de afhandelen. En de onderhandelingen. Met de koning. Heer komt nog eens. O mocht uw vlegelen nog eens uitbreiden. En gedenkt dan heer. Aan uw erfenis, Die u gekocht heeft. Met die dierenbouw. Die oprecht uw vader u heeft toegegeven. Op de grond van uw gehoorzaamheid. Uw gerechtigheid. En het prijs dat u betaald heeft. Dat het eeuwig rechtvaardige vervloeking gods. Eeuwig is geboet. Heer, gedijmd dan ook verder in deze dag. In dit avond. Breng ons nog samen weer in uw geist. Om nog eens te horen wat u heeft aan ons te zeggen. Heeft nog een gebed voor me Heer, Eerige weet. Hij weet ook hier wat omgaat in de zielen van uw erfenis hier beneden. En mogen dan nog gedenken tot ere van uw naam. Wij vragen het in de verzoening van onze zonde. Om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 79. 7 en 90. 7 en, 90 en daarvan het zesde en het zevende vers. Beminners van den Heer, verbreiders van zijn Heer, hoop steeds op zijn genade. Er gaat al het kwade. We zingen Psalm 79. It says there, and it says in the verse, Ontvangt de deze dus hier en gaat er geen vrede.